Dorien Bouwman met het NOS-journaal. De Oekraïense president Zelensky heeft president Trump bedankt... voor de hernieuwde wapensteun die hij heeft toegezegd. Ook is Zelensky blij met de sancties die Trump wil opleggen... als Rusland niet binnen 50 dagen een akkoord met Oekraïne sluit. Trump heeft toegezegd door te gaan met het leveren van wapens. NAVO-landen gaan dat betalen... Zij kunnen hun bestaande materieel, dat door de VS is gemaakt... zoals de Patriot-raketten en lanceerinstallaties... die Oekraïne graag wil hebben, naar Oekraïne verplaatsen... en dan in de VS nieuwe wapens kopen. Een 39-jarige man is aangehouden vanwege opruiing... en het bedreigen van een wethouder van de gemeente Vijf Heren Landen. Dat laat de politie weten. De verdachte kwam in beeld in de aanloop... naar een bijeenkomst over vluchtelingenopvang. Die is vanavond... Piana gaat mogelijk 338 asielzoekers opvangen. Over de aard van de bedreigingen is niks bekend. De man zit vast en wordt verhoord. Het is nog niet bekend of hij ook vervolgd wordt. In het zuiden van Syrië zijn bij gevechten tussen lokale Druzische strijders en Arabische Bedouinen zeker 90 mensen gedood. Dat meldt het Syrische Observatorium voor de Mensenrechten. De twee groepen hebben een langlopend conflict dat onder meer draait om land en water. Sinds de val van het regime Assad zijn de spanningen opgelopen. In de buurt van Boston in de VS zijn bij een brand in een complex voor begeleid wonen negen mensen omgekomen. Dertig mensen raakten gewond. In het complex wonen zo'n 70 mensen. Sommige van hen kunnen niet zelfstandig lopen. De brandweer zegt dat ze meer mensen hadden kunnen redden... als er iets was gedaan aan het jarenlange personeelstekort. Het weer. Het is overal droog. Vannacht kunnen wat nieuwe buien vallen. Morgen een mix van zon en wolken. Later op de dag weer een paar buien. En het wordt iets minder warm met 21 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu...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 Lekker nummer. Welkom terug bij weer het tweede uur van deze 16e aflevering... en juni-special van Play It Loud, Dutch Fury. Het tegenwoordig maandelijks terugkerende metalprogramma... speciaal gewijd aan de florerende Nederlandse metal scene... met zowel opkomende als doorgebroken en succesvolle acts. Fijn en bedankt dat jullie met mij het tweede uur zijn ingegaan... en mocht je net pas hebben ingeschakeld... bedankt dat je toch bent gaan luisteren dit laatste uurtje. Je hebt dan wel een heel uur met lekkere metal uit ons mooie metalandje gemist. Gelukkig hebben jullie nog een heel tweede uur te goed... waar nog een lekkere selectie nieuwe muziek voorbij gaat komen van eigen Bodem. En de vaste Play It Loud-luisteraar weet natuurlijk al lang dat ik elke uitzending en uur stevast begin met de uuropener. En dit tweede uur komend van wederom toekomstige speciale gasten, namelijk de in 2013 door Hans Beiland als solo project opgerichte en in 2022 uitgegroeide groove metal band Arising Rebellion uit Zaanstad. Zij zullen op 18 augustus bij Play It Loud langskomen om met mij over hun oprichting en hun debuutalbum This World Is Dying te praten, dat op 26 september uit gaat komen. Uiteraard zul je deze avond al al hun tot nog toe verschenen singles voorbij horen komen, inclusief hun op 20 juni verschenen single. De tweede single, I Will Take My Crown, die je net hoorde. Deze single voegt een nieuwe laag toe aan wat de band doet en is rouw ingetogen en keihard. Het is een nummer gemaakt om te ontroeren, geschreven om te knallen en keihard gespeeld. Rechtstreeks uit de kern van A Rising Rebellion. En veel metalbands maken deze uitzending. En met name dit tweede uur hun debuut bij Play It Loud. En dat betekent veel kennismakingen. Eh, zo ook van de volgende band, Molten Grove. Die ik bereid heb gevonden wat op te laten nemen... voor een eveneens op 20 juni gereleasde nieuwe single Impulses. De metal-band uit Amsterdam is echter niet helemaal meer een nieuweling. Want in 2023 verscheen hun debuut-ep The Grove. De band werkt momenteel keihard aan een vooralsnog onaangekondigd nieuw album of EP. Maar deelde op 2 mei voor het eerst een voorproefje in de vorm van de single Goulash. En nu is het dus eindelijk weer een nieuwe, tweede nieuwe single Impulses dus die door de band zelf geïntroduceerd wordt worden. Yo, goeie avond, Nicolai hier van Molten Grove. We zijn super blij dat jullie Impulses vandaag draaien op Play It Loud. Props naar jullie, props naar Marcel, props naar Zandvoort sowieso. Check ook de videoclip op YouTube. En 15 augustus komt nog een nieuwe single uit met een clip erbij en die gaat nog harder beuken. Dus hou sowieso ons in de gaten op Spotify. Volg ons eventjes. En um, ja, 30 gasten. Augustus spelen we in de Heroes Saint-Dam. 12 september in de Flux. Dan komen die nummers sowieso voorbij. Uh, kom lekker langs, kom lekker hangen. Wij zijn Molten Grove. Ciao!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 Metal Gigant Textures heeft aangekondigd dat ze een contract hebben getekend bij een nieuw label K-scope. Het is een eer voor textures om zich bij Casecoop aan te sluiten... en deel uit te maken van een lange lijst artiesten... die ons en ons genre hebben geïnspireerd, al dus de band. Voor ons vertegenwoordigt het label een bepaalde klasse... een merk dat authentieke en eclectische muziek vertegenwoordigt. We hopen dat we onze eigen texturesmaak aan Casecoop kunnen toevoegen. Hun op 20 juni uitgebrachte nieuwe single Closer to the Unknown... en de bijbehorende Visualizer bieden een inkijkje... in het gedurfde filmische geluid van de band... terwijl ze zich voorbereiden op hun debuutalbum op Casecoop. Over de nieuwe single... zei de Bent. Closer to the Unknown is een van de meest directe en krachtige nummers die we ooit hebben geschreven. En ook een van de meest rechttoe-rechtaan nummers op ons veelzijdige album, waar we momenteel hard aan werken. Het laat een van de iconische nieuwe elementen van deze plaat horen: de prominente synths en het sounddesign die echt hebben bijgedragen aan ons nieuwe texturesgeluid. En ook All That Never Was True debuteert vanavond bij Dutch Fury... inclusief hun eigen persoonlijke boodschap. Maar ergens is dat niet zo verwonderlijk... want op 21 juni debuteerde de progressieve metalcore band in de Nederlandse scene... met hun eerste single en kleinste puzzelstukje Fragment. Een verhaal over onbewust trauma... herbeleefd en geconfronteerd door fragmenten uit het verleden te simuleren. Alles is met elkaar verbonden, want verbinding is alles. Sinds 2024 werken ze onvermoeibaar aan hun debuutalbum. Dat nog moet verschijnen. All That Never Was True combineert de brutaliteit en techni techniciteit van metal en metalcore... met een vleugje warmte en gevoeligheid... en streefde naar de luisteraars te boeien met een unieke filmische verhalende aanpak... en daaronder een filosofische introspectie introspectie over verbinding in een stervende wereld. Jullie horen Fragments nu met een korte introductie van de band. Heren, bedankt. en Zet de volumeknop zomaar weer lekker open. En iemand die met een soort speciale machine teruggaat naar een traumatische herinnering. En gaat de confrontatie aan door deze opnieuw te beleven. Het is een kleine sneak peek uit het album dat we aan het maken zijn en volgend jaar willen uitbrengen. We hopen dat jullie het net zo tof vinden als wij. ...kan de muziek niet hard genoeg zijn. Alleen hier, elke maandagavond te horen. Op ZFM Zandvoort. En wederom een debutant hoorde je All That Never Was true. Want ook de vijfkoppige deathcore band Discarded uit Den Haag... heb ik nog niet eerder gedraaid in Dutch Fury. Je hoorde ze net met de nieuwste op 22 juni verschenen single Hallo... Die volgt op de op 25 mei verschenen vorige single Ashes. En tevens een gastbijdrage bevat van Stan Govers, vocalist van Deep Root. Het nummer is de laatste single van hun aankomende debut-EP. Waar te zijn de tijd meer details over bekendgemaakt gaan worden. En ik had het uh, aankondigingetje niet helemaal laten horen van de vorige band. Dus die ga je nu nog even een stukje van me horen voordat ik verder ga met mijn uitzending. Hey, wij zijn al Was Never True. Een nieuwe metalcore band uit Gelderland. En vorige week is onze eerste single uitgekomen, genaamd A Fragment.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 We hopen dat jullie het net zo tof vinden als wij. Excuses dus, dus voor het niet helemaal draaien van deze aankondiging. Dus bij deze nog even goed gemaakt. En tijd voor een beetje heavy rock. Dankzij de uit Amsterdam en regio Utrecht komende band Horizon Tijd... Geïnspireerd door een breed scala aan rock, metal en stoner bands... heeft Horizon Tide een eigenzinnige mix van elementen. Hun muziek neemt je mee van meeslepende lage gitaareffecten... tot beukende riffs, gevolgd door complexe maatsoorten. De eerste EP Disembark Disconnect kwam uit in 2016... en daarmee was ook een nieuwe energieke liveshow geboren. Horizon Tide brengt headbangende riffs en een flinke dosis energie... naar elke podium waarop ze spelen. In 2018 nam de band deel aan de Dutch Metal Battle Competition... en het zag er rooskleurig uit. De band had echter ook een flinke dosis pech, want de drummer brak een pols en elleboog. Bandleden kwamen en gingen. Corona kwam en ging min of meer weer weg. Desondanks blijven ze onvermoeibaar doorgaan. In de zomer van 2022 bracht de band dus twee nieuwe Disappear en Rivalry. En met de komst van een nieuwe bassist in 2023 werden nieuwe nummers geschreven wat resulteerde in de vier nummers tellende EP Everything is Fine in dat in augustus uitgebracht zal worden. Op 23 juni verschenen hiervan de single Echo en die hoor je exclusief of inclusief gesproken boodschap van de band. Heren, ook jullie bedankt voor de aankondiging. Hey, dit is Daan van Horizon Tide. Je gaat zo luisteren naar het nummer Echo, de eerste single van onze nieuwe EP. Dit nummer gaat over hoe moeilijk het is om destructieve patronen te doorbreken en hoe die zich maar blijven herhalen. Onze nieuwe EP Everything is Fine komt uit op 22 augustus. Volg ons op de socials voor meer informatie en blijf op de hoogte. Heel veel luisterplezier en tof dat jullie ons willen checken. Dankjewel.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 In tijd draaide ik Gevalros, een hard rock en metal band uit Roosendaal. Dat op 26 juni hun tweede nieuwe single de diepe uit heeft gebracht. Bekrijgbaar via alle streaming platforms. Het nummer wordt omschreven als een soul crushing en sensueel verhaal uit de onbekende diepte en maakt naast hun vorige single The Burning Eye deel uit van hun releases dit jaar. Valros dat in het voorjaar van 2018 is opgericht, is beïnvloed door de classic rock en metal bands en hedendaagse stoner en heavy rock bands zoals Judas Priest, Iron Maiden, Black Sabbath en Mastodon. In 2020 verscheen hun debuutalbum Cold Dark Rain, maar door de pandemie kon de band dit niet veel promoten. De band keerde daarna terug met hun singles Running de Gauntlets Mercenary Knight Helios, en Helios, allen uit 2023. Het wachten is op een bekendmaking van een nieuw album of EP, en ook Valros blijven we uiteraard op de voet volgen. En van Roosendaal gaan we door naar het altijd gezellige Leiden waar de in 2018 opgerichte melodic death metal band Epistolum opereert. Datzelfde jaar zag hun gelijknamige debuut EP het levenslicht, gevolgd door hun allereerste langspeler From the Dead Masses in 2022. Met bijna een hele nieuwe line-up ten opzichte van de DP. Alleen zanger en guitar Thijs Ronteltap is op beide releases te horen... en ook op de persoonlijke aankondiging namens zijn hele band... voor de op 25 juni verschenen nieuwe single Black Lotus Cannibal. Het eerste voorproefje hopelijk van velen van het aankomende... op 24 oktober te verschijnen nieuwe album met de mooie titel Cantiga Psychotica. Thijs brandt los. Yo, yo, yo, Thijs tap hier van Episalum. We zijn een melodieuze death metal band afkomstig uit Leiden. We zijn al een aantal jaar bezig waarin we al een EP en een full-length album hebben mogen releasen. Vandaag presenteren wij de eerste single van onze opkomende langspeler Kanteca Psychotica. Dit nummer heet Blackload Cannibal en gaat over de verlichting behalen door jezelf te mutileren. Draai die shit op welke speaker je ook hebt op z'n hartst. Maak je buren helemaal gek en geniet van de chaos. Proost! Later! Zet het dan um, voor Lekker death metal blokje werd zojuist afgesloten door de progressieve death metal van het Amsterdamse Syracuse. Die jullie hoorden na de melodic death van Epistolum. Na hun vorig jaar verschenen eerste single "Tourist Arcanum keerde de band anderhalf jaar later op 26 juni terug met de nieuwe single The Realm. Syracuse is een prog metal band dat een intens en muzikaal spektakel creëert met snoeiharde gitaar en medogeloze drumwerk. Hun muziek ademt duistere verhalen. De invloeden van Syracuse zijn bands als Porcupine Tree, Opeth, Gojira, Dream Theater en Muse. En voor we zo weer toe zijn aan het laatste blokje zware metalen uit eigen land heb ik zoals altijd eerst nog de wekelijkse concertagenda voor jullie in en uh, notendop, waar kunnen de laatste minute beslissers nog naartoe qua metalconcerten deze week? En dat horen jullie zo van mij: de Play It Loud concertagenda. Jullie kunnen op uh, morgen, dus dinsdag 15 juli, naar Battlesnake in de DB's in Utrecht. En uh, support komt van de uh, Shotguns. Die hebben de afgelopen maanden hun liefde voor Glam en Hard Rock uitgeleefd. Deze avond gaan ze dat dus voor het eerst op het podium betreden. Best spannend dus. Kom ze aanmoedigen. De tickets kosten 16 euro's. En de aanvang is om 8 uur. En diezelfde avond kun je ook nog naar de Nederlandse... symfonische black metal band Carrick Angren. En die treden op in de Tivoli Vredenburg. Eveneens in Utrecht. De, kosten, de ticketjes kosten 27,85 euro. Inclusief servicekosten. De deuren openen die avond om kwart over zeven. En de aanvang is om 8 uur. En dan op 16 juli... ...spelen de Peruaanse Black Metal en Death Trash Metal Band van vomit ...met de Zwitserse Death and Trash Metal Band Total Annihilation... ...in de Sounddog in Breda. Daar kosten de tickets 11 euro, inclusief 1 euro. Service kost de deur open om 7 uur en de aanvang is om half acht. En voor degene die Utrecht wat te ver weg vonden voor Battlesnake... ...dan hebben jullie nog een herkansing de dag later in Altstad in Eindhoven... Tickets kosten daar 17 euro. De deuren openen om 8 uur. En aanvang is om half negen. En dat was de concertagenda weer voor deze week. En volgende week dus niets in verband met het bandinterview. Gaan we door naar de afsluitende blokje nieuwe juni-releases van Eigenbodem. beide van debutanten op Play It Loud te beginnen met A Silent Collapse. Javier Valdi's eerste single... van zijn solo-project, uitgebracht... op 27 juni en afkomstig van zijn... debut-AP, Serendipia. Ja, Javier Valdi, om het me beter zo uit te spreken, is een gitarist uit Spanje... gevestigd in Amsterdam, die zich onderscheidt... door zijn virtuoso metal, muziek en unieke... Speel, speelstijl. Beïnvloed door... een breed scala aan gitaristen en diverse... genres ontwikkelde hij een breed vocabulaire... in zijn speelstijl. De basgitaar komt van Joost van der Graaf, de drums... van Femke Westeneng en de mixes van... Javier Valdi zelf. De mastering werd... ...verzorgd door Jos Ries van Sandlane Recording Facilities... ...terwijl de drumopnames werden gedaan door Yarnation van Project Zero Studio. Het artwork wordt, uh, van de single uh, werd gemaakt door Gustavo Stazes. En tot slot voor mijn tijd terecht op zit vanavond... ...krijg je nog één debutant die een lekkere portie hardcore zal leveren... ...namelijk het Zeeuwse headlock. Vreemd bekend onder de naam Shooter Messiah ...dat op of 28 juni en met dezelfde beukende... We ...chaotische energie terugkeerde met hun beukende single Face the Enemy. Die chaotische energie hoor je voorafgaand aan de track terug in hun leuke audio-aankondiging. Iedereen weer ontzettend bedankt voor het luisteren vanavond en alle bands natuurlijk voor hun input. Volgende week ben ik er weer met een nieuwe live-uitzending van Play It Loud Live... ...waar ik deze avond de in Amsterdam gevestigde Fashion Death Metal Band Pitchfork van de Italiaanse gitarist Andrea Serra... aan de tand gaan voelen met mijn vragenvuur. Voornamelijk over het ontstaan van de band... en hun debuut bij Horror Trends... en wat we in de toekomst verder van ze mogen verwachten. Dit mag je niet missen. Voor nu wens ik iedereen een fijne resterende avond toe. Slaap lekker voor zo. En laat ik jullie achter met Gavier, Valdi en Headlock. En natuurlijk mijn vaste laatste woorden... Horns Up en Stay Metal. Muzzle! Play it loud. Het hardere daarwerk hoort u alleen hier op ZFM Zandvoort. Eén. Wij zijn Headlock. Wij brengen ZLATC naar Radio Zandvoort. We hebben 28 juni onze eerste single Face the Enemy uitgebracht. Overal te beluisteren. En nu ook op fucking Radio Zandvoort. Yeah. Yeah. Dankjewel Marcel! Oh, Face the Enemy! Face, Face the Rifle Face the Enemy for Survival!